Kees Groot met het NOS-journaal. De politie in Zaandam heeft eerder deze maand ruim 1100 kilo cocaïne gevonden... in een container met bevroren vis. Inmiddels zijn er zeven verdachten aangehouden uit Nederland, Albanië en de VS. Na een tip deed een arrestatieteam een inval in Zaandam. Op dat moment waren mannen bezig met het openmaken van de dozen. De drugs met een straatwaarde van minimaal 22 miljoen euro... werden meteen na de ontdekking vernietigd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de cocaïne afkomstig was uit Ecuador.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 Een oud-marinier die in 1977 betrokken was bij het beëindigen van de gijzelingen door Molukkers gaat advocaat Zegveld aanklagen wegens smaad en laster. Dat zegt hij in de Telegraaf. Zegveld stelt volgens de oud-marinier ten onrechte dat de kapers in opdracht van de regering zijn geëxecuteerd. De oud-marinier was betrokken bij het beëindigen van de Molukse gijzeling in een school in bovensmilde.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 Het weer, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen droog en iets minder warm, maar na het weekend op steeds meer plaatsen tropisch. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files.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 Heimans Scholten, beter bekend als Bob Scholten, geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En aldaar overleden op 3 november 1983. Was een joods-Nederlandse zanger. Hij werd ontdekt door uh, Jules Monache, die hem in contact bracht met uh, Bram Gottschalk. En na zijn lagere school werd besloten dat uh, Scholten voorzanger zou worden in een synagoge. Hij heeft om deze reden enige tijd lessen gevolgd op het Joodse seminarium, maar hij is nooit voorzanger geworden. Zijn eigenlijke artiestenloopbaan begon toen hij in uh, 1916 van Nap de Lamar... een kinderrol aangeboden kreeg in de operetta De Marskramen. En als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in de Tiptoptheater in de Jodenbreestraat. En in 1931 dat uh, School in dienst van de AFRO. Bij het okers van uh, Kovac Lajos kreeg hij nationale bekendheid met het liedje Oh Mone. Nacht en Weltrusten, Een huis met een tuintje. En we gaan naar Rome.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 Trouwens, trouw dan het liefst.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 Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de keizer staat. staan. Zie ik de lichtjes van de schelde, is of ik in je ogen kijk. Die me zo liefst vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk. Weet wel, schat dat ik veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd meer vaden, maar heeft soms een zee is verkeerd met me voor, en krijg ik voor goed haverij. Denk dan aan de kinderen en sla je er door. Maar spreken dan dikwijls van mij. Zie ik de lichtjes van de schelden.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 Hier alleen maar een mooie oud-Hollandstalige muziek. Bobby aan school. Schoepen, moet ik zeggen, was dat met de lichtjes van de Schelde. En daarvoor de Annabelles met Als je trouwt er ook nog Bob Scholt met Breng eens een zonnetje. En de volgende artiest is Auguste Laat. Geboren in Tilburg 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist.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 Was hij zijn geschikte zanger voor primitieve media als Grammofoonplaat en de radio. En wat kunt u nu horen? Met Ritter 1938. Hier is august te laat met zing een vrolijk liedje. Als u opstaat. Ik zeg goedemorgen. Three, they come in late Zoals goed verweer, een sinazappelen bent er en die rot weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranjeweer. Zin de zapelen zoek ze zelf maar uit. Kleine grote kent ze elke maand. Bij in het zappasje in zo roept de mandel Oh, daar zijn de appeltjes van de Oranje weer. Zintesappelen slaanjes hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor nou, er van je hele holle houten de maar in. En van je hele holle houten de moed maar in. En van je hele holle houten de, maar in. Hole, de maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Pietijnen, van je hele holle houten de maar in. Door, want als hij maar begint, dan zingt hij in de buurt in door. Ja, daar zijn de appeltjes van de Oranje weer, de ziende zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, ze elke maand, Bijten ze in het zapperskin, zo roept de man nog aan. Daar zijn de appeltjes van de Oranje weer, de ziende slaan kies hier.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 Van je hele de En van je hele, je de Ja, en dat was Max van Praag met Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Een hitte uit 1946 alweer. En daarvoor, uh, hoe die augustus laat met zingen, een liedje. Een vrolijk liedje, Als je opstaat. En de volgende artiest is uh, de man die ook eigenlijk wekelijks onze opening doet. Het is Louis Davids, pseudoniem van uh, Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. En staat bekend als een van de grootste namen van het Nederlandse kleinkunst. En dat wist u natuurlijk al. U hoort nu Louis Davids met Minja...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 Maar eentje die er wezen maar, Ze speelt geen hockey met een stokkie, dat is een boffie. Maar ze zet zo'n in koffie. Ook zo'n heerlijk bakje koffie. Flap, flot, flot, Zo flot, het flot, flot, flot, flot, flot, flot,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 en wezen mag, ze draagt geen kratische inpijama, dat is een boffie. Maar ze zegt zo'n lekker pakje koffie. Oh, zo'n heerlijk pakje koffie, een pakje leuk! Op de grote stil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 Naverecht. En hij zag haar roze wangen, en hij zag haar rode mond. Zij dat hij voor het patroontje Huis een kusje wilk vond, bij de ondergaande zon, goed dat de hond op de schapen passen kon.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 En nu breidt hij heel tevreden aan de baby uitzet zet mee. Eén recht en één afrecht. één recht en één afrecht. één afrecht. We leven de tijd van de leer. Dat zand voer dat zand voert.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 Alle beste vriend, die de zon in het vermindt, maar zich afvindt als een kind als hij de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt hem van de wijs, zon zet niet op elke prijs, daarom zingt hij in het glas met zijn hoofd tussen de ijs. Zoek de zon nog, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn dat nooit te zijn. Staat wel ergens zo'n te huis, maar als je grote Ja, dat was Lou Bandy Met Zoek de Zon op in 1936 alweer. en Een muziek van Truus Koopmans met een recht en een afrecht. Een de volgende artiest is een artiest die regelmatig in dit programma voorbij komt. Waarom? Omdat hij gewoon hele leuke muziek maakt. Het is Eduard, roepnaam Erik Christiani. Hij is geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsebeer op 24 oktober 2016 was een Nederlands gitarist... Zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Alleen trad hij in 2008 niet meer in zalen op. En ja, zijn eerste hit, Zonnig Madeira, 1938. En dit is een iets minder bekend nummer. Eddie Christiani met Ik zie de zon uit 1944. Dat is samen met orkest van Frans Wouters... Met weer is alle dagen, zo wordt men al zo vaak, de mensen klaar. Maar ik heb landing aan de waarom ik ik zing en fluit mijn liedje door de neker. Ik zie de zon, al zijn ze niet, Uwelijk uit, ik zing en ik vluit het de lied. Ligt mij steeds tegen ik ben op die vis, van voor zijn steeds geweest, een lieve is voor mijn in het wist, ik zie de zon, alles zijn ze niet, uit, zing ik met de volksgebiet. Is door de grote wereld brand, helaas ook deels vernield. De weetuwe die sprookjes tuin, is nu geen sprookje meer. Maar bloeit allicht het van zijn puin, haalt er weer als erin. Eens zal de weetuwe in bloei weerstaan, nog mooi. Heen. Eens groeit op lageren weer goud, heel graag. We zullen herbouwen steen voor steen. We maken weer droog dan wat onder water staat. Traditie zegt dat een Nederlands glorie nooit ben ondergaat. Nu we in bloei weer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 De morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Morgen zijn de spoken van het heden Weggevaar bevoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. U hoort de muziek van Willy Derby. Met het lied over de crisistijd? Jaren 30, morgen gaat het beter. En daarvoor dik door met eens zal de betuwe in bloei weerstaan. En de volgende artiest kreeg een gouden muziekassette... voor het strand Stil en Verlaten. Een Edison voor het album Ter Land, Ter Zee. En in het café negen gouden platen en zeven platen. En ze zijn ridder in de orde van Oranje Nassau. Het is niet één artiest, maar het zijn er twee. Namelijk Henk Piquet en Willem Mulder. Beter bekend als de havenzangers, U hoort ze nu met Ketel Binky...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 de kade wat schuchter lachend afscheid nam. Omdat die haar niet durfde zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd gescholden door de stokers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren.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 Vraag de nom. er maar eens naar. Ja, u hoort de muziek van Cornelis Vreeswijk met de Noosem en de Non. Ik vind het al jaren een fantastische plaat. Ja, je moet ervan houden, maar ik vond hem grappig. En daarvoor hoor u de havenzangers met Ketelbinkie. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Op deze mooie dinsdag. Uiteraard, volgende week dinsdag ben ik er weer. Vanaf 11 uur hier op. De lokale omroep CFM Zandvoort met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En als u nou denkt, van ik heb een stukje gemist. Of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande zaterdag tussen 11 en 12. Nee, wat zeg ik? Tussen 1 en 2. Op de dinsdag zijn we er tussen 11 en 12. En op zaterdag tussen 1 en 2 smiddags. Kunt u ons terug beluisteren hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zeg, tot ziens. Ik laat u achter met Frans Verzaijp met aan de voet van de Oude Wester. Tot ziens. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er. and death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 Ravilleux. Les passants dans la rue nous envie, c'est si bon de guider dans ses yeux une esprit merveilleuse qui donnait le frère, c'est si bon, cette petite sensation.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 je cherche un millionnaire Simon, Simon, avec des... Simon, Simon, rangs Cadillac car. Simon, Simon, main Simon, coats, Simon, Des bijoux jusqu'au cou, tu Simon, sais. Mmh, c'est bon. Simon, Simon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec...